Oorlogsmisdadiger Netanyahu mag niet worden uitgenodigd om het Amerikaans congres toe te spreken, senator. Bernie Sanders zegt dat hij de gezamenlijke bijeenkomst van het congres, waar de Israëlische premier zijn toespraak gaat houden, niet zal bijwonen. Washington. De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft zaterdag kritiek geuit op congresleiders die de oorlogsmisdadiger Israëlische premier Benjamin Netanyahu, hadden uitgenodigd om een gezamenlijke zitting van het congres toe te spreken. Zij Sanders in een verklaring, Het is een zeer trieste dag voor ons land dat premier Benjamin Netanyahu is uitgenodigd door leiders van beide partijen om een gezamenlijke bijeenkomst van het Amerikaanse congres toe te spreken, Zij Sanders in een verklaring, Netanyahu is een oorlogsmisdadiger. Hij mag niet worden uitgenodigd om een gezamenlijke bijeenkomst van het congres toe te spreken. Ik zal zeker niet aanwezig zijn, benadrukte Sanders. Zijn opmerkingen kwamen een dag nadat de leiders van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden Netanyahu vrijdag hadden uitgenodigd om een gezamenlijke zitting van het tweekamercongres toe te spreken. De brief waarin Netanyahu werd uitgenodigd, werd ondertekend door de voorzitter van het Republikeinse Huis, Mike Johnson, de leider van de meerderheid van de Democratische Senaat, Chuck Schumer de republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, en de democratische leider van het Huis. Hakim Jeffries, Sanders, een onafhankelijke partij die samenwerkt met de democraten in de Senaat, zei dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen de Palestijnse groepering Hamas maar niet het recht heeft om oorlog te voeren tegen het hele Palestijnse volk. Israël heeft niet het recht om meer dan 34.000 burgers te doden en meer dan 80.000 tot 5% van de bevolking van Gaza te verwonden. Het heeft niet het recht om 19.000 kinderen wees te laten worden. Het heeft niet het recht om 75% van de bevolking te verdrijven van Gaza vanuit hun huizen. Zei hij, Sanders benadrukte dat Israël niet het recht heeft om het gezondheidszorgsysteem van Gaza te vernietigen en scholen te bombarderen. Het heeft zeker niet het recht om humanitaire hulp, voedsel en medische voorraden te blokkeren, van het bereiken van de wanhopige bevolking van Gaza, waardoor de omstandigheden voor verhongering en hongersnood worden geschapen. De senator onderstreepte ook dat het internationaal strafhof onlangs heeft aangekondigd dat het arrestatiebevelen zoekt voor zowel Netanyahu als Yahya Sinwar, de leider van Hamas. Het ICC heeft gelijk. Beide mensen zijn betrokken bij duidelijke en schandalige schendingen van het internationaal recht, voegde hij eraan toe. Volgens berichten in de lokale media heeft Netanyahu de uitnodiging aanvaard om beide huizen van het congres toe te spreken. Hij zal de eerste buitenlandse leider zijn die vier keer voor beide huizen van het congres zal spreken. Sinds 7 oktober vorig jaar heeft Israël de Gazastrook bestormd als vergelding voor een aanval van Hamas op 7 oktober waarbij ongeveer 1200 mensen, meer dan 36.000 Palestijnen zijn in Gaza gedood sinds Israël bijna acht maanden geleden zijn aanval begon. De meeste doden zijn vrouwen en kinderen terwijl ruim 82.000 anderen gewond zijn geraakt lokale gezondheidsautoriteiten, Israël wordt ook beschuldigd van genocide bij het internationale gerechtshof, dat in zijn laatste uitspraak Tel Aviv opdroeg zijn operaties in Rafah, waar meer dan 1 miljoen Palestijnen hun toevlucht hadden gezocht voor de oorlog, onmiddellijk stop te zetten.